De Isoleerkamer. Auteur Karel Sidon, vertaler Hans Krijt, vertolkers Robert van der Veken, Gerard Vermeers en Geert Lunskens. Soms zeg ik bij mezelf, kon ik het maar ongedaan maken. Maar daarbij denk ik dan niet aan mijn ziekte of aan dat ongeluk. Ik zeg maar bij mezelf hoe heerlijk het nu zou zijn nergens van af te weten. Je niet elk ogenblik die afgrond te moeten realiseren. Die afgrond van je eigen egoïsme. Daarvoor zat ik nooit ergens over in. Mensen, dat was mijn levendje. Maar uh, had het eigenlijk wel iets met leven te maken... En een mens zou graag met rust gelaten worden, het allemaal van zich af willen zetten. Hop, weg ermee. Maar nee, dat gaat niet meer. Het komt steeds weer terug, steeds zeurt het aan je hoofd. Vooruit, ga maar eens goed na, nou, wat voor een vent je bent. En steeds wordt je van beide kanten om je oren geslagen. Maar ik kan er alleen maar dankbaar voor zijn. De wereld is voor me opengegaan. Daar in het ziekenhuis. Zeg, jongeman. Hoort u me, jongeman? Nee. nee. Hij is in slaap gevallen. Wat is er nu weer met u? Niet. Dan kunt u het niet wijsmaken. Laat me gerust. Wat is er met u. Nou, ik weet wel wat u dwars ziet. Ik kan me best voorstellen. Maar over een uurtje zult u al anders praten. Als de dokter dat verband van uw ogen genomen zal hebben. en u net weer zult zien als vroeger. Dan zult u het helemaal niet meer erg vinden dat u in het hips gemetseld hebben. Dat u geen vin meer kunt verhoren. Daarna zult u met mij ook anders praten. De ingenieur is in slaap gevallen. Hij slaapt. Zit niet steeds in mijn smoel teijgen! Neem me nee, niet kwalijk. Natuurlijk, ja, dat begrijp ik. Ik kan u alleen maar even zeggen dat hij in slaap gevallen is. Die brief van hem heeft hij niet eens afgemaakt. Zal hij er wel ooit mee klaarkomen? Misschien is het helemaal geen brief. Wat zou hij nu eigenlijk schrijven, denk je? Wat denk je? Dat hij er goed aan doet die pistool steeds op te kouwen. Anders zou gij ze inpikken. En lezen. Vandaag. Wat zei hij er zo slecht aan toe. Dat hij hem niet eens opgekouwd heeft. Je zou zult zien dat het allemaal goed komt. Zal ik zien zal ik werkelijk zien als ik mijn ogen open... Ja, over een uurtje zult je er zelf om moeten lachen... dat je zo'n pessimist waart. Ga terug naar de bed. Waarom wilt u er niets meer over horen? We hadden het toch met elkaar afgesproken. Zoals ik al zei, is de ingenieur in slaap gevallen. Als vandaag nog de gelegenheid geboden wordt... waarom zouden we daar geen gebruik van maken? Dan zijn we dan uitstambaar. Hoort hem dan? Hoort hem dan snurken? Nee, alleen op zijn rug. Hij kan elk ogenblik beginnen. Ik zou in elk geval op uw aanwijzingen die, die ramofoon klaar kunnen zijn. Magnetofoon? Ja, dan hebben we eens gereden, zij begint te snurken. Dan is het alleen maar een kwestie van inschakelen en opnemen. En als de dokter dan komt, dan kunnen we hem mooi laten horen hoe vreselijk de ingenieur snurkt. En dan zal hij eindelijk inzien dat het onmogelijk is om met die man op een kamer te slapen. meer omdat hij in het hips ligt. Wel, wat zegt hij ervan? Niets. Akkoord? Nee. Ik je toch niet bang? Hoep alsjeblieft op met dat geheig in mijn oor. Ik krijg er nog wat van. Moet niet zo sentimenteel doen. Het is echt nodig dat je eens een keer goed uitslaapt. En de ingenieur snurt geweldig, werkelijk. Op de een of andere manier moeten we de dokter dwingen dat hij... Hij moet inzien hoe vreselijk het voor u is. We hadden afgesproken vannacht. Dus moet het vannacht. Ja, maar als hij nu al in slaap gevallen is... waarom zouden we daar dan geen gebruik van maken? Omdat hij niet snurkt. Psst. ik heel hek. Het is toch gewoon niet om uit te houden? Wel, gaan maar de slag. Ik heb geen zin. Zeg maar liever zonder omwegen. Ik wil niet. Ik heb met hem te doen. Slaap ik maar liever niet. Zeg dat maar, dan weet ik de minste waar ik aan het doen ben. Ook al moet ik bekennen dat ik mijn laatste dagen graag in rust zou willen sluiten, toch stoort dat gesnurk mij niet zo erg als u. Zal ik u eens wat zeggen? Eerst kon ik niet slapen van dat gesnurk. Maar nu lig ik wakker van de gedachte hoe gij, opgesloten in dat gips, zonder u te kunnen bewegen, zonder wat te zien, niet in slaap kunt vallen. En nu zijn we waar we wezen willen. Waar dan? Wat bedoel je? Waarom wilt u Godverdomme alles op mijn dak schuiven? Waarom probeert u zelf er buiten te houden? Waarom wilt u er mij alleen voor op laten draaien? Wat als die man bang is voor die isoleerkamer? Wat als hij daar niet heen wil? Best mogelijk dat het hem geen goed zou doen. Waarom doet je net alsof alleen ik er belang bij heb dat hij ophoepelt? Ja, dat heb ik niet beweerd. Kom nou, probeer me nou niks wijs te maken. Je kunt die man niet uitstaan, dat is het hem. Ik was er niet bij toen jullie hier met z'n tweeën waren. Maar ik kan het me allemaal best voorstellen. Gij haat hem omdat hij geen zin had met u te kletsen. Hij was niet zo'n rund als ik. Er was ze niet van gediend met de eerste de beste een boom op te zetten om de verveling te verdrijven. Mij beledigt ge niet. Als gij uw zin maar door weet te drijven is het niet. Op een goede dag zult ge inzien met... Gij weet rommels goed wat die isoleerkamer voor u zou betekenen. Gij weet heel goed dat u het op uw zenuwen zou krijgen. Je zou tekeer gaan als een gek wanneer ze u weghaalden en daar alleen achterlieten tussen die vier muren. Ik zie nu dat ge laf zijt. Ja, laf. Te laf om helemaal alleen... Op eigen verantwoordelijkheid, dat te doen, wat in uw eigen belang is. Nee, maar zoiets durft gij te zeggen. Een ziekenhuis is een ziekenhuis, en geen liefdadigheidsinstelling. Hier is iedereen op zichzelf aangewezen. Iedereen is de smid van zijn eigen geluk. Als je sentimenteel gaat doen, verrot je levend in dat gips van je. Of dacht je soms dat een mens niet zot kan worden van dat gesnurk? He? Je krijgt er de kriebel van in je hele lichaam. Dan zult er turelius van worden. Ja. Ja, luister eens. Waarom aarzelt je nog steeds met die magnetofoon? Ik heb gezegd vannacht, dus vannacht. Ja, wat is er in een ziekenhuis voor verschil tussen dag en nacht? Slaapt je s'nachts soms meer dan overdag? Of het dan ja. soms minder? Had het tijd dan sneller? Of sterven er s'nachts soms geen mensen? Hè? Horus, ik spuw je nu smoel als je zo in mijn gezicht blijft hijgen. Oh, is... Wel. Hm? Wat? Wel. Waarom wilt ge niet? Ik heb niet gezegd dat ik niet wil. Maar waarom wilt ge nu niet? We kunnen het nu wel opnemen. En als dan direct de dokter komt om uw verband af te nemen. ...kunnen we de zaak meteen afhandelen En als het onze lieve Heer behaagt... ...kunnen we al vannacht slapen zonder dat gezag. Maar waarom voelt ge daar niets voor? We kunnen een mensje meer verlangen dan te slapen. Ja, ongestoord te slapen. Wel. Zien. Ik wil zien. Ja, dat is heel sprekend. Dat heeft met ons geval niets te maken. Donder op, hoort ge me. Donder alsjeblieft op. Wat is er met u aan de hand? Dat gaat u geen moer aan. Sst, dat maakt hem wakker. Laat hem maar rustig wakker worden. Laat hem maar wakker worden. Zullen we dan maar? Je wilt me met alle geweld kapot maken. Toch, kom nou. Het enige wat ik nodig heb, zijn uw aanwijzingen. Hier zijn een paar spoelen. Dan moet ik die laten waar ze zijn? Wat... Uh, wat mankeert die ingenieur? Hij ligt op sterven. Weet je dat zeker? Dat is niet helemaal normaal. Echt. Hij heeft zichzelf kapot gemaakt. De dokter zei dat hij nog wat jaartjes gaat kunnen leven... ...naar zij die het gehouden had. Maar opeens begonnen je tegenovergestelde te doen van wat hij doen moest. Expres heeft zijn eigen graf gegraven. Wel, wat moet ik nu doen? Er moet ergens een microfoon zijn. Weet u, als iemand tegen mij zou zeggen dat ik nog een jaar langer, langer. kan leven op die dieet, zelfs al zou ik in het hips moeten liggen Maar waarschijnlijk tot het einde, dan zou er toch geen gelukkiger mens te vinden zijn. Ik heb nu niet bepaald de indruk dat je zo slecht aan toe zou zijn. Ik zelf ook niet, maar toch is het zo. Is dat dat ding met dat nog? Ja. Uh, dan moet ik erin steken? Ergens aan de rechterkant. Uh, het staat aangegeven met de letter A. Oh. Ja. Ja. Heb je het? Ja, ogenblikken. En over mij? Weet je niet iets over mij? Zo. Hebt je ge niks gehoord? Heeft de zuster bijvoorbeeld niet iets over me gezegd? Klaar. Ja, wat nu? Aan de rechterkant is, is zo'n knop, die moet je omdraaien. En dan begint meteen het lampje te branden. Hm. Ja. Waarom geeft u ge me geen antwoord? Denkt ge, Denkt ge dat ik niet meer zal zien? Je zult vast en zeker zien. Het brandt. En wat nu? Eens even nadenken. Uh, rechts, ziet je eens, rechts zijn drie van die knoppen, nietwaar? Uh -huh. Op de middelste staat een T. Moet ik die indrukken? Nee, nee, nee, die ernaast. Maar wacht eens even. Wat heeft de dokter over me gezegd? Zal ik ooit weer zien? Z Zal ik niet voor eeuwig in dat gips moeten blijven? Niet zomaal. Over veertien dagen gaat je naar huis. Heeft de dokter dat soms niet zelf gezegd. Jawel, maar... Nou. Wat heb je gedaan? Waar, waarom heb je dat ding aangezet? Stil, stil. Je bent een beest als je dat maar weet. Als ik door u schuld... Als ik... Stil. Grote goddes. Als het maar goed afloopt. Stil. Als ik niet meer zal zien, vervloek ik u. Sssst. Nou, zo hebben we toch wel genoeg, niet, waar? Nee, nog niet. De dokter moet begrijpen, de dokter moet inzien. Ik heb, ik heb het niet gewild, grote god. Ik zei toch dat ik het niet wilde? Wat moet ik nu indrukken? Die, die knop met die O. Maar doe het dan, snel. Zo dat je niet wilde. Goed moet de band eerst terugspoelen. Naast die knop met die O is er een met, met een groene pijl. <hazien> Heb je nog alle uren? Pas, pas op dat die band er niet afloopt. Maar genoeg. Wel. Wat hebt je ge niet gewild? Je ge weet heel goed dat ik het niet wilde. Nee. Gij, gij weet heel goed dat gij wel wilde. Waarom hebt gij anders uw moeder gevraagd die me magnetofoon mee te brengen? Nee, nu, op dit moment wilde ik het niet. Dat dat kijk. Verhelding, hè, gerechtigheid. De lieve heer heeft zijn ogen overal, nietwaar? Heb ik het goed begrepen? Door u te doen, komt de ingenieur op de isoleerkamer. En als straf daarvoor, zult gij u nooit meer zien, ja? Ik heb al die tijd geweten waarom ik er tegen was. Waarom dankzij dat hooggezet een kwal van een vent? Zijt gij soms zoveel beter? Ik heb het niet gewild. Ja, nu niet. Maar daarna, vannacht bijvoorbeeld... ...als de dokter eerst maar het verband van uw ogen genomen had... Hè? ...als hij eerst maar zekerheid zou hebben... ...dan zou het geweld tot alles in staat zijn. Ik Dacht ge, onze lieve heer, zo voor de te kunnen houden? Laat me gerust. Ik ga naar uw eigen bed. Ja. Ik wilde alleen maar wat zieletroost verstreken. Laat me gerust. Gelijk gemild. Zeg eens. Zeg, wat. Wat voor troost? Zieletroost. Zieletroost. Daar ben ik erg benieuwd naar. Onze lieve heer bestaat helemaal niet. Wat? Mag je tegen niemand zeggen? Maar... gerechtigheid... is er ook niet. Hoezo? B bestaat niet. Hij zei toch Stoffeerder. Hoe weet je dat? Hoorde ik toevallig. Dan zouden we dus ook iets af kunnen weten van Hitler. Hitler? Hoezo? Hm? Ho omdat hij ook stofheerder was. Vindt u dat niet interessant te weten?. hoe ver hij het gebracht heeft? Zegt u dat ook niet? U wel. Ik heb alles over hem gelezen. En aan de hand van zijn geval wil ik u aantonen. wat? Moeten we eens luisteren. Hij is ook een tijdje blind geweest. Ja, en. Als er werkelijk gerechtigheid zou bestaan. Hoe kon ze je dan toelaten dat zo'n vent het gezicht weer terugkreeg? Hm? Is dat echt waar? Mm -hmm. Dus gedenkt. Ik weet het. Goddelijke gerechtigheid bestaat niet. Dus wat dat betreft kan u niet overkomen. Sch, stil. Wat is er? Hij kijkt naar ons. Hij slaapt aan z'n os. Laten we het hopen. Nou, wat dan nog? Wat verandert dat aan de zaak? Wilt u mij iets beloven? Hmm? Laat de dokter me eerst het verband afnemen. En laat hem pas daarna... bent maar ook eentje. Je moet me beloven die magnetofoon niet eerder aan te raken maar voort... we voor... we zullen nog eens zien. Begrijpt je dan niet dat ik niet blind wil worden? Wel of geen gerechtigheid? Ik wil niet blind worden. Ik wil die man niet... Wat ja. zou het van zeggen als we die brief van de ingenieurs gingen lezen? Nee. Huh? Hij zit toch. De tijd niet had hem op te komen. Nee. Banger ik. Alsjeblieft. Alsjeblieft niet... Hier heb ik hem. Alsjeblieft. Pas op. Hoe komt het dat u niet hier op uw bed ligt? U weet ook dat u niet mag opstaan. Ja, ik heb ja, wat houdt u daarvoor, me verborgen? Goeie, nee. God, vergeet. Me. Een brief? Wel vooruit. Naar ik zal het nee, nooit, nooit meer maar, doen. Maar ik wilde u alleen dit nog laten horen. S Ziet u? Dat gesluit. Zet hè? dat ding af. Godverdorie, waarom doet u dat? La, laat je meteen afzetten, dokter. Als. Als ze mag geen gerechtigheid is. Grote God, ze mag geen gerechtigheid is. Ik mag eerst niet geloven, Goed, goed, goed. Zullen we het dan nu maar afzetten? Dat gesnur krijgen we elke macht te horen. Afzetten, zeg ik. Ja. Maar ik hoop dat u nu begrijpt. Huh? Gaat u maar liggen. Toma. Meteen zullen we nog wel even praten. Ja. ja, gaat u nu maar, hè. Ja. Wel, jongeman. Nu gaan wij aan de slag, <laughs> Waarom tril je zo met je lippen? Ik zal het nooit meer doen. Ah, kom, denk nu maar aan andere dingen. Kom maar. Al ja. woorden, ik zal het nooit meer doen. Ik kan me voor mijn part... Laat die maar rustig snurken, dokter. Dat is allemaal het werk van die ouwe. Stopt u hem maar in die isoleerkamer, want dat verdient hij. Ik heb nergens gedaan. ik kom, kalm. Hij kwam op het idee van die man. Stilte! Nee, dokter. Goeie god, dat er geen god mogen zijn. Ben je nu wat gekalmeerd? Ik kan me allemaal niks meer schelen. Zo hoor ik het liever. Ja, daar gaan we dan, hè. Doe je ogen maar stevig dicht, hè. Nog nog een blik ja. En het is gebeurd ja. Hou ze nog even dicht die ogen ja. Ze zitten helemaal vastgeplakt Wacht ja. even Ik zal ze een beetje afwissen Zo En probeer het nu maar oh. Bel Ik Ik ben bang Ja eens zullen je ze toch weer open moeten doen hè? Bel <tie> Wat is er? Bent u, dokter, dat bent u. Waarom kijkt u me zo aan? Ik ben blij dat u weer ziet, jongeman. Dat is geen gelijk, man. Er is geen gerechtigheid. Hij wat met dat gesnurk, dokter. Dat is niet meer nodig. Ik zal hem dadelijk laten weggaan. Zonder kwade bedoelingen, dokter. Natuurlijk. Zonder kwade bedoelingen. Het is niet meer nodig. Ik zal hem weg laten halen. De ingenieur was dus al bijna tien minuten dood. Hij was al dood op het moment toen we de dokter het gesnurk van de magnetofoon lieten horen. Hij was al dood toen ik met die oude zo stom zat te kletsen over de gerechtigheid waar ik zo bang voor was. Hij was eenvoudig overleden. En ik heb hem niet eens gezien. Ik zat vastgesnoerd in het gips en kon alleen maar naar boven kijken, naar het plafond. Ik heb niet eens gezien hoe ze hem weghaalden, alleen maar gehoord. En eerlijk gezegd, ik was toen zo gelukkig dat ik tenminste dat we het plafond zag en de gezichten die zich over mij bogen. Dat die overpijzingen, over gerechtigheid, die gevoelens van medelijden en spijt al verdwenen waren. En ook had ik geen zin me te bekommeren over de dood van de ingenieur en over de vraag of ik hem geen kwaad aangedaan had. Toen hij al begraven was en die oude man en ik naar huis vertrokken, overhandigde de dokter me een ineengevouwen brief. Hij zei: Zonder kwade bedoelingen. Het was de laatste groet van die overleden ingenieur aan de wereld. Die brief waarvoor hij geen kans meer gekregen had hem op te kouwen. Er stond in, ik hou van je en kan zonder jou niet leven. En verder ook nog iets wat betrekking had op mij. Hij wilde inderdaad niet naar die isoleerkamer. Ik kan echt de moed niet vinden die brief nog eens te lezen. Elk woord ervan doet me pijn en herinnert me aan mijn egoïsme. Ja, egoïsme. Dat is het wat me nu bezighoudt. Die goddelijke gerechtigheid. Al lang niet meer. Dit was de isoleerkamer, een luisterspel van. Carol Sidon, uit de Tsjechisch vertaal door Hans Krijt. Met Robert van der Veke, Gerard Vermeers en Geert Lunskens. Studiotechnici Frans de Greef en Hubert Bosmans. Geluidsregie Robert Bernard en Flor Stijn. Regie Herman Niels.